9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan keert begin volgende maand terug op haar post. Ambassadeur Stoyos Braken kwam begin november voor een vakantie van een week naar Nederland, maar mocht toen niet terug omdat zij en andere ambassade-medewerkers met de dood werden bedreigd. Die bedreigingen waren een reactie op de al afgelaste mohammed cartoonwedstrijd wedstrijd van PVV-leider Wilders.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 In de zoektocht naar ruim 200 overboord geslagen containers... heeft een sonarschip zo'n 1300 objecten op de zeebodem gevonden. Op sommige beelden zijn duidelijk containers te zien. Kleinere objecten op de beelden zijn mogelijk spullen uit de containers. De 1300 objecten zijn boven Terschelling en Ameland... door de marine in kaart gebracht. Ook Rijkswaterstaat heeft sonarschepen ingezet. In totaal verloor het schip MSC Zoe begin deze maand honderden containers. De berging ervan kan nog maanden gaan duren. President Trump heeft een noodwet ondertekend die een voorlopig einde maakt aan de shutdown. Gisteren sloot Trump een akkoord met de Democraten, waardoor de overheid tijdelijk kan worden heropend en daardoor kunnen ook de salarissen van zo'n 800.000 Amerikaanse ambtenaren worden uitbetaald. Dan het weer nog bewolkt en vooral in het noorden periode met regen. Er staat vrij veel wind en de middagtemperatuur is 6 tot 8 graden.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 Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak -to -to -to -to leeft. <truim> Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Toe de... Zandvoort. It's a little my life. Playing on my mind. And it's hanging right over me. Cause my heart is lost. Myself uit. Cause it's crumbling down on me Now I don't know where this goes You should hear truth untold You're so innocent Maar ja, als de zich gewoon op YouTube invoert natuurlijk... op Google, dan krijg je niet echt veel. Dus dat is een beetje ongelukkig gekozen, kan ik altijd weer zeggen. Het is dus de tweede gedeelte, van het raar, wat is uh, Toebak leeft? En kijk in het verleden, wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, precies, wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, in 1531 in Lissabon wordt getroffen door een... Een zware aardbeving. En ik heb daar verder op zitten kijken. En ik kon daar niet zoveel over vinden. Maar wel dat er heel veel aardbevingen op deze dag zijn gebeurd. Op deze datum bijvoorbeeld in 1700 ook een zware aardbeving... in het noordwestelijke, uh, noordwestelijke kust van de VS. 9 op de schaal van Richter. Negen gewoon, echt. En zo waren het ook dus op de stormvloed van eh, 1682. Dat was gewoon in Nederland, Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. En een combinatie van springtij en het noordwestenstorm. Uh, uiteindelijk liepen 161 polders onder water. En 22 mensen verdronken. En 10 daarvan die zaten in een, uh, in, een, in een molen. Die waren daar ingevlucht. En die molen stortten in door het water. En dat ging dus vrij snel toen. Dus het was allemaal wel triest. Dus er waren echt wel heel veel eh, dramatiek op deze 26 januari. Is er nog iets leuks te melden? Jazeker, want uh, in 1905, dus 114 jaar geleden... vond een werknemer van de pre Premier Mijn in Zuid-Afrika, in Transvaal... Vinter Cullinan, de grootste diamant uit de geschiedenis... en het uh, leuke is ook, want ik heb net even gekeken... Je, uh, het was, hij is genoemd naar de president van Prime, Premier Diamond Mine Company. En die, hij, hij, hij heette Thomas Cullinan. En uh, de, de grootte was 10 bij 6,5 bij 5 centimeter. 3106 karaat. Bij 631,3 gram was hij. En het was waarschijnlijk ook nog een, een, een gedeelte van een groter uh, kristal. Octahedron. Oké, okay, dus... Dus uh, het was, het, eigenlijk ligt daar dus nog gewoon de rest, hè? Yeah. Misschien is het maar een heel klein van de IJzerberg. Uh, deze, van de Diamantberg. Ja, deze Thomas hier was bij die <laughs> mijn aan het lopen en it was in the late afternoon that Fred on his afternoon inspection close by the newly installed number two gear saw something reflecting in the sun a few meters from the surface of the open pit. In some accounts it is said that it was first noticed by a black worker who pointed it out to Wells wie saw de diamond first is nu lost in history. Ja, dat weten we allemaal niet. Maar goed, uiteindelijk er zijn heel veel foto's van de originele mijn. De, de, de diamant kon je niet in je hand doen en je hand dicht doen. Zo groot was hij. Ja. Uiteindelijk is hij met een postpakketje is hij opgestuurd naar Londen. Het is ongelooflijk. Uiteindelijk is hij in Nederland terechtgekomen en daar had de diamantslijper Asje. Ja, ik weet niet of hij van de P vandaag was, dat weet ik, man. Je zal bijna denken: die heeft er uh, twee of twee, twee weken, of in ieder geval een aantal dagen mee rondgelopen in zijn broekzak. Elke keer kijkend naar de diamant: wat de fuck moet ik hiermee doen, man? Wat maar zo'n je... grote diamant is een broekzak. Dat is heel mensen ook gedacht hebben dat hij van ja. de hele dag opgewonden was. Ja, sowieso. Maar dat was hij ook wel. Ja, natuurlijk. Maar Want hij was echt als de dood, zeg maar. Hij denkt mezelf: straks ga ik hem, dus, ga ik hem straks pleiten. En straks valt hij duizenden stukjes uit elkaar. Ja. Nou goed, dat viel ja. me. Hij had eerst een venster gemaakt. Toen kon hij erin kijken. Toen dacht je, er zitten er heel veel breuklijnen in. Nee. Dus toen uiteindelijk heeft hij een sprong gewaagd. En heeft hij dus heel veel diamanten ervan gemaakt. De meeste diamanten zijn dus in de kroonjuwelen van Engeland ja, terechtgekomen. ze zijn erg mooi. Je zou eens moeten kijken op uh, internet. Ja. Maar wat ik ook wel grappig vond. Want jij zegt dat werd per pakketpost gestuurd ja. Maar dat toch een imitatie werd in een zwaar bewaakte kluis vervoerd. om de aandacht af te leiden. Ja, bizar. Het dus was gewoon. Uh, ja, Wisten de de mensen dat die diamanten was dan? Ja, ik denk dat het toch wel. Ja. heer C, want dat is natuurlijk waanzinnig gewoon. Ja, de eerste avond dat hij zeg maar uit de gedelfd uh, gedelft was, of gepakt gewoon eigenlijk. Uh, toen ging hij van hand tot hand en iedereen wilde mee op de foto. Er zijn echt heel veel foto's van. Dus echt heel grappig om te zien. In 2013, we stappen over naar Port Siat Station Ramp. Dat gebeurde in uh, 2012. 47 mensen kwamen daarbij het ontleven. Duizend mensen waren gewond. Dat was een voetbalwedstrijd tussen uh, uh, Costa Rica en uh, Guatemala. En dat liep een beetje uit de hand, na de wedstrijd. Dus vandaar uiteindelijk 74 mensen dood. De uitspraak was dus uiteindelijk het 21 beklaagden stonden terecht. En wat ze hebben gekregen, weet niet helemaal precies. Maar uiteindelijk, deze uitspraak leidde alweer tot allerlei rellen. Ook weer 31 doden. Nee, wat maar dat ja, niet normaal gewoon. Mooi, dat voetbal. Ja, leuk hè? Ja, dat, dat, het verbroedert, ja. dat verbroedert. <laughs> dat verbroedert. We zijn het er helemaal over eens. Ja. Goed, wat gebeurde er ja, dan In de jaren 1939 heen? vallen de troepen van Francisco Franco. We vallen Barcelona in tijdens de Spaanse burgeroorlog. Dat was ook wel een heftig iets. Ja. Yep. Dus uh, ja, die hele Franco, dat was allemaal niet zo'n prettige tijd, wat ik allemaal zo uh, nee. gezien heb. En uh, ja, gelukkig is het nou allemaal wat rustig, hoewel ze op een gegeven moment wel uh, pas geleden weer de staat had uitgeroepen... Hè? daar uh, ja, boven ja. in Spanje. Maar het is ja. niet gelukt helaas. Nee, het is niet gelukt. Nee. waarom maar, nou niet? Wat een nou onzin. Was, jij, de man heeft ook nog een tijdje in België ondergedoken, ja. gescheten. Dus, waar is hij nu? Ja, dat is... Waar ben jij nou? Ja, waar ben jij nou maar, precies? Uh, ja. Dat krijg je ook weer. Goed, in 1998 gebeurde dit. Maar ik wil één ding aan de Amerikaanse mensen Ik wil je naar me I'm Ik ga dit weer zeggen. I did not have sexual relations with oh, that woman. okay. Met that woman, I did not have a relationship. Een sexual relationship. Het was gewoon een handeling, meer was het niet. Met Monica Lewinsky een Bill Clinton. Dat speelde destijds natuurlijk. En hij was bijna afgezet. En dat ging tot het laatste moment niet door. Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, Ernest Lawrence. Die vroeg in 1932 octrooi aan op het cyclotron. En wat is cyclotron? Het is een circulaire deeltjesversneller: een De machine die dus elektrisch geladen subatomaire deeltjes een hoge snelheid geeft. Ik heb dit uh, eventjes omdat Marcus. En die is, dit is uit zijn naam. Ja, dit is uitgegaan. Dus, uh, ik ook ik ook snap er helemaal niks van. Maar Mark, uh, ja, je bent er niet. Maar leg het ons nog maar een keertje goed uit. Ja, ik, <laughs> ik, had, het ook, ik had het er ook niet in gelezen. Dat nou, is echt helemaal zijn deel ja. van dit raar de programma. Maar, nou goed, uh, ja, dat ja. komt dan over zeven jaar weer. Dan komt ja. het weer tevoorschijn natuurlijk. Goed, tot zover het de, de, de, de stukje geschiedenis. Wat gebeurt straks de verjaardagen. Nu even een plaatje. Ik vind het echt fantastisch, dames en heren. Sam Fender. Of Sam Fender. Play God I can roll your fingers with your eyes fixed No matter who you are, where you been, he is watching from the screen, keeps a keen eye on the in-between. Sleepend dit, hoor. Sam Fender. Ben weet niet of je echt zo heet. Een beetje... Mooie muziek maken... met melodie. Ja. Goed. De opening... Uh... Oh, nee. niet. Dat was de Play Gods. En er zit ook een hele indrukwekkende videoclub bij... waar iedereen zich met elkaar neerschiet. Maar dan nep. Weet je wel. Een beetje zo'n kouwboetje spelen... wat we vroeger altijd deden. Iedereen plays Gods. Het is uh, de zaterdagmorgen... en uh, zitten in... Uh... Oh, we zitten in de verjaardag, ja. Dus... Uh, uh... Ja, yeah. yeah, sorry, ik zit een beetje te klooien met al die knopjes. Well, ja. Yeah. Wie is er allemaal jarig? We kijken daarna. Eén is al lang overleden, maar die heeft wel be veel betekend voor het, het banjo werk Hij speelde op de banjo. Hij was zanger. Hij leeft van 1899 tot 1988. Dat is echt een mooie tijd, gewoon dat hij muziek maakte. En wat zijn muziek maakte? Net Doc ho Hopkins, heb ik het over. Oh, my brother, do you know? Beetje slechte kwaliteit, maar goed. Om even een betere uh, uh, geluid te krijgen, dit. Echt een beetje country muziek. Hij was ook radiopresentator. Heel veel betekend voor het uh, country in uh, Westen gebeuren. Echt in de jaren twintig was hij groot Doc Hopkins. Dat ik ben heel erg ik Denk aan Ierse muziek. Misschien waren het wel Ieren die toen naar Amerika gekomen waren. Ah, ja Als ik dat zo hoor. Ja, zo klinkt het wel een beetje. Gelijk. Ja, In uh, 1826 is uh, Louis Favre geboren in Genève. Wie is dat in godsnaam? Het was een Zwitserse ingenieur... maar hij was dus de projectleider tijdens de bouw van een Gotthardtunnel. Hij begon zelf als handwerker en, uh, en werd uh, werkte zich op tot ondernemer. En uh, uiteindelijk begon hij de Gotthardtunnel... en dat is de langste spoorwegtunnel ter wereld. Maar hij heeft helaas uh, niet meegemaakt dat hij doorgeslagen werd. Dus dat van beide kanten dat ze elkaar bereikten. Hij is zelf doorgeslagen. Dus hij stierf uh, echt in 1879 dus uh, stierf hij aan een hartaanval in de tunnel. Dus dat is wel uh, mooi. Waar? On the job. On the job. Louis Kijk. Favre. Ja. Goed, uh, hij is in 2009 overleden. Toen was hij 87. Ik heb het door Martin Visser. Ik heb, nou, ik wil niet zeggen dat ik er dagelijks mee te maken heb. Maar ik vind dat ik heel vaak meubels nog van Martin Visser. Hij is vooral bekend door de Verstelbare slaapbank. Ik weet niet of je Jan jans en de kinderen nog wel eens leest. Dat heb ik al eens gelezen, ja. ja. Die, die, die familie zit op een, Jan, op een Martin Visser bank. Zo'n hele strakke bank... Dat is de, de BR-027. Ja, een oh, die. spectaculaire dat naam daarvoor. <laughs> dat is een hele strakke, naam, of hele strakke bank. Gewoon twee langwerpige kussens op een onderstel. Die kan je ook nog uitklappen. Dan kan je er wat makkelijker op liggen. Daar heeft hij ooit een prijs voor gekregen. Hij had zelf zeg maar, een hele grote kunstverzameling. Hij sleepte van alles naar binnen toe. En uiteindelijk uh, had hij een bedrijfje dat heette Spectrum. En die maakte de meest mooie, strakke meubels in de jaren oh, 60. Je ja. Maar Je hebt het wel over van, uh, hoe goed de inklapbanken en zo. Maar die stonden ook wel in de tombe van Toetank Amel, hè? Die ja, dan. maar hij was de eerste die heel mooi maakte. Van metaal. Ja, van metaal. <laughs> Dat dan wel, he. ja. Oké, okay, uh, wie vandaag ook jarig is. Twee Ellens zijn er vandaag jaar. Ellen ja? Vogel. Zij is van 1922. Ze is dus helaas uh, vier jaar geleden overleden. Maar ze is heel oud geworden. En ze is de grand dame van theater geworden na Mary Brett Dresselhuis. Ja, ja, ja. En dan heb je in 1958 is geboren Ellen Generous. Ook wel bekend. Ja. Van Amerikaanse televisie. 61 worden alweer. Ja. Wauw. Het gaat uh, hard. En oh. toch dansen ze nog lekker hè, tijdens dat showtje. Ja, ik, ik zie af en toe wel eens een klein stukje. Het, het is altijd een beetje humor die je me ontgaat. En dan staat ze ja. dus wij eigenwijs in de camera te kijken. Zo so van, nou, leuk hè? Dan leuk ik, ben ik hè? Leuk ben ik. Ja. Ben ik. Nou, ik weet je, ja. ik mis ik iets of zo? Ondertitel ja. ik nog een keer teruglezen. Het is, is nee, wel een beeld voor de, voor de gay community. Ja, dat sowieso. Daar doet ze goed werk voor. Maar goed, hij eh, is in 2008 overleed Was hij 83? Paul Newman, de belang, een van de belangrijkste en beroemdste acteurs uit de jaren 60. Bekend van de Hustler, de Butts, Sun. Uh, Sun Butts, Cassidy en de Sundance Kid. Ja, en hij met die heeft ooit ogen, hè? Oh. Ja. En uh, ooit een Oscar gekregen voor zijn beste hoofdrol. Een mannelijke hoofdrol in 1987 voor Color of Money. En mm. uh, nou goed, hij is ooit begonnen in een serie dat heet Tales of Tomorrow. Dat was een serie, daar speelde hij uh, in. Maar in 2006 heeft hij zeg maar nog wat dingen ingesproken. En dat was voor Cars. Even een fragmentje. Sheriff. Why don't you go down and get yourself a quart of oil that flows on me? Het Cars is natuurlijk zo'n uh, zo tekenfilm over auto's. Ja, ja. ja, ja niet ja. mijn smaak, maar goed, voor kinderen is dat heel erg leuk. En het Maffin, hij is dus overleden in 2008. Dus je denkt, nog flink actief. Ja, in 2017 kwam Cars 3 uit. Daar zat hij weer in. Hè? Hè? We dat toch niet dood? Dat is de complottheorie. Nee, de oude banden hebben ze opnieuw gebruikt. Dat is wel heel mooi dan ook. Hè. Oh, klem. Nou, ik heb hier nu ook weer twee Michels. Dat is ook heel grappig. Twee Franse zangers. De ene was Michel Delpes. En is, uh, die is al overleden in 2016. Maar hij was vooral heel erg bekend... van het liedje voor van en Fleur. Oh ja. Affect toi, je ferai, ja, ja, ja, Ik ja. ken je ongelijk. Ik ga nog uh, uit. Meen je dat nou? Ja, ja. ja heerlijk. Ja. Nou, heb je Michel Chardou... En die is van 47, die leeft nog. En die had tussen Le Lac du Conne et Marat. Oké. Okay. Ja, die is hier gewoon. Ja, wel ja. Wat goed. Een ja. vrouw vraagt hem af en toe aan samen met Jolene. Jolene. Ja. Uh, ja, stop nou maar. Nou, ken ik En dan heb je ook is nog, nog wel wat uh, wel een vrij bekend nummer is van Jevon. Dat betekent ik vlieg. Ja. Yeah. Die, die komt uit de film van uh, Le Famille Bélier. Die is echt... Twee jaar oud of zo. En die en man die zei: van. Ja, maar Michel Sardou is de Mozart onder de zangers. En hij heeft oh. zulke mooie muziek gemaakt. En dat liedje vol, die, die wil ik misschien wel als de Jolande keuze gaan doen. Oké, okay, nou, ik ga uh, mijn hart weer vast. Misschien moet je eens even contact opnemen. Of dat andere, Jean. dat is ook wel leuk. Hij heeft ook zo'n liedje over? Al die Franse gelummige leuteren allemaal. <laughs> ja. Misschien moet je eens contact opnemen met de wereldrijd. Ook als ik met Thijs van Nieuwkerk. Oh Zo aan ja. die tafel, lekker oh, leuteren over thuis. het verleden. Mij maar over het verleden. Nou, zal ik dan maar even zijn, een, een, iemand doen die je wel leuk vindt. Ja, nou. Dat is Andrew John Ridgely. Ja. Hij is geboren in 1963. Hij was Oh Wem. Ja, hij was van Wem. Nou, kunnen we weer even. Ja, yeah, nee, doe dat de andere dan. Ja. Ja. Ja. ja, die vind ik zo leuk. Ja, okay. ja, goed, vandaag is hij ook jarig. Hij wordt 64, nog even een jaartje door. En dan mag hij met pensioen Eddie Van Helen En er wordt Lodewijk Van Helen. Hij is bekend van de two-hand tapping techniek. Hij is niet de uitvinder van hem, maar gebruikt het wel veel toe op die gitaar. Als weet Dat uh, gitaarsoloetje wat hij dan deed. Hij, was de, hij is de, de, de, de zoon van de saxofon. Saxofonist Jan uh, van Halen begon in 72 samen met Alex van Halen zijn broer en Mark Stone Mammet en dat was een band speelde gitaarmuziek, zeerde uiteindelijk nog geluidsinstallatie van David Blugot. Maar het was toch de zanger? Nee, nee, nee. Ze vonden hem toch niet goed genoeg. Dus uiteindelijk heeft Eddie Van Helen heel veel zangpartijen gedaan. En toen kwam ze dus achter dat moment eigenlijk al bestond, die band. Toen hebben ze de naam veranderd in Van Helen. En toen hebben ze toch David Lee Rothman uitgenodigd om even te komen spelen. Want ze dachten toch van, hij kan toch nog wel redelijk zingen. Even een fragmentje natuurlijk van Van Helen Altijd leuk. Het maf is, als je gitaar gitaarband... ik hoor die alleen met synthesizers het alleen maar zitten, zei ze. Dus ik denk, nou, ik laat nou even een gitaartje horen. Panama. Dat is echt een van de betere stukken die ze gemaakt hebben. Oh, dit is echt zo fijn gewoon. Echt fijn. En uiteindelijk hadden ze nog een leuke plaat met dit. In Talking About Dub. En even later, nou, tien jaar later... kwam deze band met het idee... misschien kunnen we er iets anders van maken. Apollo 440 maakte er gewoon een soort housenummer van. In Talking About Up... En toen was Van hele helemaal hip, natuurlijk. Nou goed, Eddie Van Heelen dus vandaag 64. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik, ik heb ben helemaal nog blown away. Ja, ja. ja ik, ben, nou, ik ben vergevend weg. Ja. Maar uh, ik heb uh, nog uh, misschien wel de laatste want We zijn ja, we bijna gezet. uit Zandvoorts Nieuws aangekomen. Ja, bijna wel, ja. Uh, Geraldine Kemper is ook vandaag jarig. Oh, oh, ja, jezus. zij is uh, 29 pas... En ze is een Nederlandse televisiepresentatrice van BNN. Maar ze is eigenlijk door het programma Sterretje gezocht. Heeft haar baan bij deze omroep gekregen. En het was wel grappig. Want er waren echt iets van 8000 inzendingen of zo. Ja. En zij heeft gewoon uh, gewonnen. En nou, daar heeft ze meegenomen met Try Before You Die. En ze zit in spuiten en slikken. Bij Try Before You die, die moest je ook met een bejaarde man tongzoenen Dat weet ik nog wel. Dat vond ik wel ik wat erg als je Echt? zo jong bent. En een oh, ook... misbruik van bejaarde mensen gewoon? Ja. Alleen man te gewoon... scoren de nou, die man vond het wel leuk met zo'n jonge meid. Echt. ze ja, ja, dus je... doet dus ook mee in drie op reis. En... Ja, dat is een leuke vraag. Ja, het is een hele leuk. leuke meid. ze gaf ooit een tip. Als je nou toch jezelf naakt wil fotograferen, uh, doe je hoofd er dan even af. Dan kunnen ze je niet meer herkennen. Ja. Goed dus, tip. Sindsdien zijn er allemaal naaktfoto's van jou. Uh, op de... ja, je lichaam, ja, je lichaam ziet er ook uit als uh, afv ja. 20. Dus ze verwacht nooit dat zo'n hoofd erop zit. Is het van die oude man? Ja, is het van die oude man. Maar goed. Vandaag wordt ze 61. Dat is de laatste die ik doe. Anita Baker. En mijn vriendin oh. destijds draaide dat heel vaak. Maakt echt een hele zoete muziek. Oh, heerlijk. Ja, ik vind het wel lekker dit, hoor. Echt heel veel platen gemaakt. Nou, ze maakt ook wel wildere platen, hoor. Even een fragmentje. Echt veel wilde. Nou, veel wilde witte het niet de Beker maakt nog steeds muziek. En uh, goed, dit was Call Up in the Rapture of You. Tot zover de verjaardag. Even een stukje, even een mopje muziek op te zenden, dames en heren. Nee, laten we het even goed uh, produceren. Ja. Beurs. Straks de te berichten. Goed, eerst maar even hier. Baltazaar Rollercoaster. A thin line. I used to walk it fine, but you got me off balance. My feet won't align. You roller coaster. I'm stuck in the wrong gear to come closer, to get anywhere near. Don't you know, send me on my way if I make you think I'm someone. And if it's all the same, I won't quit before I've begun. Come on As you sip from your cocktail Quickly you steal a look The moment you inhale From the cigarette you took The smoke you cannot hide The way you roll your eyes With the play of life Fully CLOCKWISE Don't send me on my way If I make you think of someone And if it's all the same Won't quit before I've begun Oh baby, come on En entertainment heb ik vaak gedraaid met dit, dit stuk van de album, van het album ken ik allemaal niet. Het is toch wel een beetje. Yeah, een beetje raar is het wel, maar dat vind ik altijd wel leuk. Een beetje aparte muziek draaien. De zender mag ook wel eens een keer. Goed, het is de zaterdagmorgen. Toebak leest op de radio. Bijna alweer tijd voor de zandwoordsberichten. Maar we hebben toch nog even tijd voor iets anders. Ja, verontrustende berichten. Honds beroert van zout vandaag in de telegraaf te lezen. Ja, honden ga je er ook uitlaten. En dan is het leuk om in de sneeuw te ravotten. Maar als je dan in de buurt van een nou ja, weg aan het ravotten raakt. en die hond loopt door die sneeuw heen. en pakt een tak waar ook sneeuw aan zit. en krijgt allemaal van dat sneeuw binnen. En dus gaat hij zijn pootjes nog eens een beetje likken. Dan kan hij echt heel beroerd worden. En is te, dat veel scheet... ja, te veel zout binnen. hebt te veel zout. En dat zout is niet gewoon zout dat je over je eitje heen strooit natuurlijk. Dat snap je ook wel. Dus uiteindelijk zijn het echt wel verhaal dat een aantal honden... Die zijn gewoon uiteindelijk gewoon doodgegaan. Dus eh, zeg maar, als je Fikkie oh. nu uitlaat... Eh, doe van die kleine sokjes aan. En je kan daarna ook even douchen, zou ook nog kunnen, maar... Dus ja. nou ja, goed, de sneeuw is vandaag druk verdwenen, alles... De temperaturen zijn omhoog gegaan, het heeft geregend, dus alles verdwenen. Nou ja, maar al goed. die ongelukken gisteren, zeg maar die gladheid. Zijn er echt waren er Ja, in het oost van het land uh, oh. was het super, super glad, code oranje. Oké. Okay. Uh, maar uh, wij hebben hier helemaal geen last van gehad. En nee. wij hadden echt zo, hey, het is weg. En daar begon het dus gigantisch te ijzelen. Heb je dat helemaal niet meegekregen? Nee, sorry. Onder welke steen heb jij gelegd? Ja, dat, is, dat vraag ik me dan wel af, ja. Maar ja dat is wel heel also, raar, mag, mag ik dan ook wat vertellen over kilometers dikke ijslagen? Gelukkig, ze zijn er wel nog, ijs. Nou, ja, ze hebben dus uh, in Antarctica hebben ze dus, uh, een hele diepe laag uh, ijs weggehaald. Ja? En dan bleek dus onderin, Ja. zaten resten van kleine beestjes. Ja. En uh, het grap is dus nee, gewoon, toch? dan bleek Aliens? een kleine... Ja, ja. Er bleken er kleine gesplette spinnen in te zitten. Maar ook schaaldieren met benen. Oh. En andere beestjes leken meer op wormen. Al dus uh, David ah, ja. Harwood van de Universiteit van uh, Nebraska. Ja. En uh, er werden ook beerdiertjes aangetroffen. Die zijn ook heel basis. Hè? Ja. En uh, ze gaan nog DNA-onderzoek uh, doen op. om te kijken. Nee. Ja, je moet ze ook niet opeten, die beerdiertjes. Nee, het is niet lekker. van? Ze zijn een beetje oud. <laughs> Zout erbij. Maar het was een intrigerende, intrigerende fonds. En, ja. Zij zegt ook al uh, van, uh, ja, het is onduidelijk of deze resten zijn achtergelaten door wezens die hebben geleefd in het meer. Of dat ze door bijvoorbeeld oceaanwater zijn Wezens die, die zijn achtergelaten door, ik denk, denk van... Ja, dat is wel spannend, hè. Dat is wel een film. Uh, we maar je hebt een koolstofdatering. Ja, maar met koolstofdatering moet worden uitgezocht hoe oud de resten zijn. Maar ik heb ze ook ooit een boek gelezen, daar hadden ze ook van dat ze het door het ijs haalden. Yeah? Maar toen bleek, ze, bleek er dus, uh, hebben ze aan de, van onderaf hebben ze dus wat erin gedaan. Ja. Yeah? En toen uh, werd het allemaal naar boven gehaald... en toen was het bewijs geleverd, weet je wel. Dat was een hele spannende... Ja, ik doe me denken aan... Uh, ja. Hoe heet die man ook weer? Die meester oplichter die aan de zeventig... allerlei fonds had gehad van, van bijlen en van stelen en stenen en dingen die allemaal. die had ook zelfs erin gegaan. En die had... Ja, hij was een grasma, grasmaaierverkoper... en uiteindelijk heeft hij elke van die stenen gevonden... En... Nou, toen hadden ze het allemaal. Toen moest de hele de theorie over de, de, de prehistorie moest aangepast worden, omdat hij wat voorbeelden had gevonden. Ja. En uiteindelijk ging iemand onder een microsco microscoop toch maar eens goed bekijken. En toen zag hij. Hé, hey, het lijkt wel met een slijp toch gemaakt te zijn. Ah, dat is mooi. En dat was jaren later, hè, dat je denkt van... hebben ze al die tijd liggen maffen? Nou goed, je ja. kan de bot dus benotten... en de, maar, de geschiedenis van de mensen veranderen. Ik heb nog één dingetje wat er ook nog in staat. Van, ja? uh, we gaan eens kijken hoe oud de resten zijn. Maar het is ook mogelijk, zegt, uh, zegt die Harwood... dat uh, zich nog levende exemplaar van het dier in het meer... onder het ijs bevinden... En het is een interessante gedachte dat het leven kan bestaan... onder deze extreme omstandigheden. Want een meer dat duizenden jaren van de oceaan... en atmosfeer afgesloten is geweest. Ah. Dus dat geeft te denken wat we wel in het heelal kunnen aantreffen. En het grappige is, ik ben pas geleden naar de film Meg geweest. M-E-G. Ja. Ja. De megalodon. Die, die leefde dan ook in een trog koud water... of nee, uh, warm water onder in de oceaan. Ja. En dan daarboven lag ook zo'n hele koude laag, laag... waardoor ze ook niet naar boven gingen. Ja, ja. Maar op een gegeven moment was hij toch ontsnapt en dat was zo'n haai van 29 meter. Ja. Tijgroot. groot. Dus dat ik, was wel een goede film. moet ik wil echt serieus nemen? Dit? Ja. Wat verontrustende berichten. Er schijnen dus allerlei wezens nog zeg maar, in een soort uh, winterslaap te leven. En die komen straks tevoorschijn. Nou, ik, ik weet niet of ze in winterslaap. Ik weet niet of ze tot leven kunnen wekken. Maar... Nou, dat dus is een beetje. Een zijn bevoren. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze ontdooid. En dan worden ze wakker. En dan nemen ze de. Leven een over. hapje van je. Nou ja, zoiets. Ja, goed. Ik krijg het ook via Pinterest. Iedereen is er bijna lid van. Iedereen krijgt van die, van die mailtjes. dat als ik hoor heel veel mensen erover. En Het is moeilijk om dat van je internet af te halen. Ja. Dan krijg je weer van die dingen die dan Voorschijn komen wezens die jarenlang in de sneeuw hebben geleefd, weet je, of een of van de ruimtevaart, komt dan tevoorschijn onder het sneeuw. Dat je denkt. Ja, dit is natuurlijk allemaal nep, het is gewoon allemaal fake news. Maar toch steeds weer naar te kijken. Je denkt, zou dat nou echt kunnen? Nee, joch, nee. Wat ze kunnen? Want ik heb ook een geweldig filmpje gezien ja? over de brexit. Ja? Van, waar dan van de, dat de Titanic eronder gaat. En dan zie je ondertussen zie je die eerste man die met het witte haar, die een groot tegenstander was. Ja? Die zie je daar dan steeds ook bij lopen. Hoe makkelijk is dat we erin kunnen plakken? Dat is echt. Ja, dat gaat heel snel. Angstaanjagend. Ver. Ja, goed, we zijn al hartstikke laat. We doen eerst nog even een plaatje en dan doen we de zandpoortje berichten. Ja, dat gaat er heel erg snel. Nee, sorry, ik zoek even mijn, uh, pak even de naald van de plaatsspeler op. Even, even gokken was. Als je het, het hier, ja, lukt me ook wel. Even rustgevende muziek. Straks nog meer rustgevende muziek met namelijk Duillandekeuze. Ja, ja, rustgevend. Want Richard Escort heeft een nieuwe serie uit, je Natural Rebel. Oh, hij is zo lekker opstandig. Surprised by the joy. Esco van de Verf natuurlijk. Surprise by the joy. Ja, daar ben ik ook word ik blij van geworden. We zijn nu op zitten blij, we genieten nu. Ja, het is leuk om te genieten, gewoon pak het momenten. Nou goed, voordat je het weet is het alweer zover. Het is later dan je verwacht, maar hier zijn ze dan. Zandvoortse berichten. Ja, wij hebben de Zandvoortse berichten voor u klaarstaan. De KNRM is in actie gekomen. Uh, vorige week, zaterdag is het alweer, het is zaterdagavond om kwart voor zeven... kregen ze een melding dat een zwemmer in problemen was geraakt. Hij was vermist. Uh, er uh, zou een bemanning zijn geweest van een schip van 185 meter lang. Lange vent. Oh, dat schip was 185 meter lang. Oh. En uiteindelijk zou hij in een ankergebied overboord zijn geslagen. En samen met de reddingsboten van IJmuiden, uh, een wijk en zee... hebben ze urenlang gezocht en de man niet aangetroffen. En uiteindelijk uh, waren ze dus kwart over een s'nachts... zijn ze gestopt. En verder, dit is onbevredigend, dit bericht. Oké. Okay. Ja, ik weet het. Dus nou, blijkbaar het is die man een niet, ander niet overboord gelaten. Nou goed, iets anders dan maar. Oh, Oké. Okay. Um, 23 februari is er uh, Cabaret AC. het heet Gelukkig bij de Frisse Lucht. En het is een uh, soort uh, cabaret met zang... van een uh, klein groepje mensen... onder leiding van Willem de Vriend. Hij komt... Uh, over twee of drie weken komt hij uh, in uh, Goedemorgenstand erover vertellen. En... Hij is die week ervoor, is hij zelfs interessant voor de Zandvoort lunch, om te vertellen. Nou. En een klein nieuwtje, ik doe ook mee. Ja, dat ah. is Dus daarom zeg ik het eventjes. Ja, dus, uh, afgelopen dinsdag is er gepraat in uh, een raadsvergadering... over de uitbreiding van jaar rond uh, uh, paviljoens. Uh, er zouden nog uh, twee of drie bij komen. En dat is nog een compleet onzekere zaak. Want er waren alleen kanttekenen bij geplaatst. Want er waren al eerder zeven mensen. Die hadden ze van, Hé, er hey, waren nu wel drie. Wij hadden al eerder wat uh, aange aangezwenken. Want dat mocht toen niet. Dus uiteindelijk hebben ze daarover gepraat... En uh, wethouder Ellen Vogel, uh, die zegt ook... Ja, we gaan nog verder praten. En Ellen ze, Vogel? Uh, <laughs> Ellen Verheij, sorry. Oh. Ja, ik denk al. Die, die was ja ah, zeg je erover. Nee, maar goed. Maar liefst zeven nee. sprekers stonden in de rij. En die moeten allemaal reageren. En uh, uiteindelijk, het zou dus zou gaan om de spot... Bernice Beats en uh, Rappinui. Nui, ja. Ja, Rappi Nui. En uh, Belinda Keurensen van de VVD, die heeft ook gezegd... Ja, dat zou raar zijn. De spot zit naast uh, Club Nautiek en nautiek is nu al zeg maar het hele jaar rond open. En dan zou de spot ook weer open gaan. Twee ja. naast elkaar. Dat is een beetje overdreven. Dat is overdreven. Natuurlijk. Dus het wordt, het wordt verlengd. Er het, het wordt nog naar, naar gekeken. Ja, en ik wil ook nog even melden dat er uh, weer een regenboogborrel is. Dat is voor jong en oud. Dat is uh, in kranken uh, VXL van half zes tot half zeven. En dat is een borrel eigenlijk voor uh, LGBT en nog veel meer. Dus uh, als je lesbisch... Uh, uh, homoseksueel en ja, ja, ja, al die ik, dingen gemeenschap, meer. gemeenschap. Ja, dan kan je ja. daar... Ja, sorry, ik moest niet. Ja. Maar uh, dan kan je daar dus uh, met gelijkgestemden... Je, je hoeft dus niet gay te zijn, maar je mag gewoon komen. Ja. En dan heb je gewoon uh, een kleurrijk gezelschap. Vandaar de regenboogborrel. En die is 31 januari en ook 28 uh, uh, februari. Dus het is iedere laatste... Ik geloof, is dat een donderdag van de maand. Oké. Okay. Goed een oproep vanuit Zuid-Afrika om wereldwijd de strand schoon te houden met een soort kunstvis uh, kunstproject uh, en via Facebook uh, hebben ze dat ook een beetje aangekaart en uh, ze hebben nu van die uh, grote dat heet gobies heet het hè geloof ik ja, ja. gobies dat zijn grote uh, vissen van kippengaas gemaakt lijkt wel een kogelvis hè qua, qua ja. vorm ja qua vorm hij is alleen meuters groot ja. en daar moet eigenlijk alle plastic in worden verzameld dus als je daar langs loopt dan krijg je al een glimlopje op je gezicht als je die gobies die grote vis die. Ik doe mijn plastic daarin. Ik laat het niet waaien dit keer. Ik ja, volgens gooi mij mag al het strandafval erin geloof ik. Toch? Echt alles? Ja, dat is... dat vind ik dan weer erg veel, hoor, dit. Maar goed, dit wordt uiteindelijk een grote plastic zak. En dan moet uiteindelijk dit dus uh, worden verwerkt. En de gemeente hier in Zandvoort weet niet precies wat ze ermee gaan doen. En misschien wordt het wel een kunstproject of ja? wordt het hergebruikt. Ik Daar zou kan... zeggen, doe er uh, een laag uh, omheen. Ja? Waardoor het gewoon een kunstwerk blijft. Ja, nee, want dat doen ze ook met al dat afval. Dan gooien ze weer heuvels overheen en worden golfbanen gemaakt. Nou, dit is dan een kunstwerk. Why not? Al dat fijnstof wordt ergens ondergegooid. Plastic ja. eroverheen. En we hebben er geen last meer van. Nee, nou goed, het is een mooi iets. En uiteindelijk in 2016 hebben ze bij de Rontonde ook nog uh, uh, plastic opgehaald. Doe mee, verlos de zee is dan het, uh, ja. het motto. Dan gaan ze gewoon met knijpertjes en plastic zakken gaan ze... Het Brandlega. Ik vind het een hele goede zet. Ja, dus. en uh, we hadden het er net toch even over over uh, tuinvogeltellen. Want het is dus dit weekend De nationale tuinvogeltelling. Dat is wel een mooi woord voor uh, galgje. Neem op een van deze dagen een half uurtje de tijd. Tel de vogels in uw tuin. Ook leuk om met de uh, kleinkinderen te doen of met de kinderen. Zo helpt u informatie verzamelen over alle vogels in de buurt. Ja. En hoe meer informatie, hoe beter ze beschermd kunnen worden. Oh, dat is Hou je kap binnen. Ha! Je oh. kunt meedoen aan de tuinvogeltelling. Dat is niet de tuinvogelkilling, hè? Oh. Door in het weekend van de telling het telformulier in te vullen... en je hoeft zich hiervoor niet vooraf in te schrijven. Voor meer informatie, kijk even op www.tuinvogeltelling.nl. Ik vind het een, een leuk initiatief. Ja. En die man die, die erover vertelde op het uh, journaal... die was ook zo enthousiast. Ja, altijd Door de kou kwamen vingers ja. uit het bos. Ja. ja. Nee, dus is hartstikke, hartstikke goed. We zijn nu ontzettend blij, we genieten nu. Ja, is ja mooi. Precies. al die vogels. Die zeg die vogels als of, ook. Als je zo wakker wordt, je doet de deur open. En je denkt altijd heerlijk, die vogels. Ja, ik heb vanochtend wel weer een heel leuk vogeltje horen leren. Ja? leren. Ja, tot zover de Zandvoortse berichten. Na tien en trok nog straks uh, veel meer. Maar is het nu toch tijd? Weer een spannend ja. moment. Oh, waar, hij staat hier nog Ja, Louane. Lastig vallen. Nou, ja. nou, La met vreselijke muziek. Met vreselijke muziek. Maar Luane Louane heeft het lied van Michel uh, Sardou. Je ja? vol heeft uh, gedaan in de film Le Famille Bélier. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Nou, laat we het horen dan. Je vous aime je peur. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir Je ne m'enfuis pas, je vole Comprenez bien, je vole Sans fumée, sans alcool Je vole Je vole Elle m'observait hier, soucieuse, troublée ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait, entendait J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein, elle a fait comme de rien et mon père démunit a souri Ne pas se retrouver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 Je me demande sur ma route Si mes parents se doutent Que mes larmes ont coulé Mes promesses et l'envie D'avancer Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant C'est bizarre, c'est bizarre <laughs> toch raar dat ik niks voel. Wat is raar. Jij voelt wel iets bij ja, deze muziek? Ik voel me Wat echt gek. Ben ik ben echt, echt zo bot dat ik denk: van, ja, Heb ik het vrij behalve gevoeld? Ik voel in mijn donder gewoon. is Je slaat de spijker op zijn kop. <laughs> ja, goed. Botte boer uit Noord-Holland. Ja. Goede kutplaat. Jezus, <laughs> yes, Mina. Leuk. Langdradig. Lollig. Nou ja, dat proberen we al te doen. Lukt niet altijd. Maar goed, uh, dat was de jolande keuze deze week. En hoe heette zij eigenlijk wel? Dat heb ik eigenlijk vergeten. Hij heette uh, Luane. En het leuke is, zij heeft dus... Je hebt dan uh, de Voice of Holland... maar je hebt uh, ook de Voice of France of zo, zoiets. Ja? Heeft zij gewonnen. En toen kreeg ze uiteindelijk dan uh, de hoofdrol in die film... Uh, uh, Le Famille Belier. En Oost, die film is echt de moeite waard. Oké, okay, maar zij is, dan, zij is dan een dochter in een gezin... maar haar, haar vader, moeder en een broertje... die zijn alle drie doof. Zo dus moet je aanspreken. Ja, en, uh, en zij is dan de enige die dus uh, kan horen. En ze blijkt dan ook nog een hele goede stem te hebben. Dus eigenlijk wil ze door. En die ouders die hebben haar eigenlijk wel nodig om alles te vertalen. Oh ja, ja. Ze ja. moet mee naar de dokter. En dan moet zij van uh, oh de dokter tegen hun zeggen dat ze niet mogen vrijen. Want ze hadden dan een schimmeltje of zo <laughs> En het was zeer irritant. Nee, dit is echt zo gedateerd dit. Nou, waarom? Nee, dat is momenteel niet meer. Dat was vroeger. Want wij hebben ook een kennis die heeft ook... Uh... Ook schimmeltjes. Ja, die hebben ook schimmeltjes. <laughs> nee, die... Uh... Die heeft ook twee dove uh, ouders. Dus die ja. moest ook, ook letterlijk mee naar de huisarts om alles... Die ja. had ook dingen gehoord Ik ik van... Wil ik dit vertalen? Mijn god. wat Weet ja. je, over allerlei persoonlijke problemen... Die moest je dan bij de huisarts uitleggen. Omdat, ja, in die tijd had je nog niet echt zoveel dove tolken. En mijn vrouw, die is ook dove... Nou, die dove tolk, maar hij helpt wel mensen die doof zijn met verslaving. En het grappige is, pas geleden waren we in de, in de straat... Hebben we ook een dove, uh, dove man en een dove vrouw. En die... Uh, Lekker rustig. Ja, Lekker rustig, ja. Nou, ja. niet altijd. Ja. Ah. Want ze hebben nog wel harde muziek aan staan... om toch wel dingen te voelen natuurlijk. Dus dat is wel zo. Okay. En uiteindelijk uh, flitslichten om de, de, de bel te zien natuurlijk... als er iemand gebeld wordt of uh, als iemand aanbelt. Maar goed, uiteindelijk was die, uh, die man had ook suikerziek... dus uiteindelijk uh, was hij naar bed gegaan... was hij half in een coma geraakt. Je kreeg zij hem niet wakker. Dus uiteindelijk moesten er alleen mensen uh, aan worden geroepen... om zeg maar, die man wakker te maken. Lukte niet, uiteindelijk moest er een hoogwerker bij komen... om hem via het raam naar buiten te krijgen. Maar dat moest allemaal wel met handgebaar om dat uit te leggen. Dus er zat nog wel wat storingen op de lijn. Oh, ja, een vrouw kon niet helpen. Ja, mijn vrouw is er naartoe gaan om oh, te helpen. Okay. Uiteindelijk. Dus dat was wel een heel gedoe. Maar en, die film die is, wel, die, die is wel niet gedateerd, die film. Die film maar, is uh, vrij kort geleden uitgekomen. Ik heb een... Maar speelt het zich in het verleden of in het nu? Nee, nu af. Okay. Ja. En zij uh, doet gewoon... Uh, op school uh, is, is haar leraar helemaal gek van Michel Sardou. Yeah? Daarom draaiden we deze plaat. Michel Sardou heeft dit nummer geschreven. Dus Aha. Die heeft het nummer uitgebracht, maar er komt heel veel muziek van Michel Sadou in die film voor. Aha. En maar die film, ik denk, dat is echt een muziek voor jouw vrouw dan zeker, omdat zij doof tolk is. Ja, nou goed, het is geen aanrader. Ik zal het even naar doorgeven. Ja. Dat vind ik soms zo leuk, maar soms het ook even klaar, maar ik denk altijd doof gedoe. Ja. gewoon kom weer terug in de horende wereld. Ja, als je van Frans en muziek houdt. Denk ik ja, maar. dat heb ik er nooit over gehoord. <laughs> Dolly Parton. Ah, daar hoor ik wel heel veel over. Nou, en iets anders. Uh, we hebben over de, natuurlijk over uh, Ans Boersma vandaag een groot stuk in de Telegraaf te lezen over dat haar ex-vriendje, waar zij natuurlijk contacten mee had. Zij heeft die papieren voor hem geregeld om naar Nederland te komen. Nou, dat is niet helemaal waar. Zij heeft wel iets gedaan, maar dat schijnt allemaal binnen de regels te vallen. Deze man, deze Assir Assis of hoe, ja goed zijn naam, die uh, die kwam in Nederland. Heeft ze gewoon aangepast. Als je op zijn Facebookpagina kijkt, ook een heel stuk daarover geschreven, was het gewoon een westerse gast die naar allerlei hippe tent ging. Hij kocht yoghurt, speciale biologische yoghurt ging hij, of keek hij. Hij ging naar allerlei festivals ging hij. Nou, hij was helemaal um, v-westers en uiteindelijk um, uh, bleek hij wel heel veel geld te hebben. Dat was een beetje duizend, waar hij zijn geld vandaan kreeg. had geen baan. Hij wilde graag bij uh, een of andere koffiezaak, wilde niet werken. Hij wilde ook nog wel een huurwoning, wilde niet hebben. Niet meer dan duizend euro in de maand. Hij wilde graag ook nog een mini- ze waarde van 5000 euro dus. Op een of andere manier had hij wel goede slappe was. Ook zijn broer die in Nederland woonde, uh, As Asfat uh, Haam... die had een broodjeszaak wat niet echt goed liep... terwijl de mensen die de werkten wel loonsverhoging kregen. Dus dat was ook een beetje duister of daar niet zwart geld wit werd gewassen. Nou, er is nog heel veel te doen over deze ex van deze Hans Boersma... Uh, die natuurlijk nu ook weer een rechtszaak begint tegen de Nederlandse staat... of tegen de justitie, omdat die natuurlijk informatie gegeven hebben aan Turkije... En nou ja, daardoor is zij in een kwaad daglicht gesteld. En uiteindelijk is zij natuurlijk toch een beetje eh, journalist af nu. Dus dat is toch een hoop te doen over deze ja, hele zaak. Maar het is wel maffende over deze, deze man, deze Az, of, uh, uh, Abdul Asiers, dat hij zich zo aanpast in het Westen. En dan denken ze nu dat het weer een soort dekmantel is geweest. Nou ja, probeer de jihadist maar eens te vinden hè? in deze ja. Jan Boel. Beetje lastig allemaal. Ja, allemaal een beetje lastig. Maar het blijft wel tot de verbeelding spreken. Nou goed, even een plaatje die uh, deze week uitgekomen is. Ik heb er altijd wel iets mee. Soms is het mega hard, duister, opstandig. En soms is het gangbaar. En dit keer is het gangbaar. Ik heb het over de nieuwe serie van The Falls. Part 1. Everything not safe will be loved. Wat een titel ook, hè. Ja, alle titels zijn nog bezet, Dus dan moet je er gewoon wat achteraan plakken. Dit heet Exits. The Falls hier bij Toetbal Kleef. Zaterdagmorgen. De minuut, zes minuten de Vals. Oh, ze hebben echt mooi, opstandig muziek gemaakt. Dit is wat gangbaar. Dit heet Exit. En de serie heet Part One: Everything Not Saved Will Be Loved. Oh, zit dat maar eens even. Het is op de radio, dat loopt tegen het einde van het radioprogramma. En uh, ja, afgelopen weken heel veel schoolstakingen, spijbelingen van kinderen die toch ons erop willen wijzen. Bij oudjes, die dikke doud, zal bij tijd wel duren. Ik ga gewoon lekker die kachel weer aansteken. En ik ga toch even wat langer douchen. Hoewel, nee, de oude mensen douchen niet zo lang meer. Dat is meestal de jeugd. Maar goed, er zijn toch hele grote groepen jongeren... die zeggen, wat moet iets gebeuren met, met de klimaat? CO2 moet teruggebracht worden. Nou, en uiteindelijk gisteren ook uh, uh, Rutte... die aan de tand wordt gevolgd. Uh, van, ja, wat moeten we dan precies doen? Met, wat is het plan? Nou, hij had toch geen delijke plan. Hij wil ook niet erin tegen zijn hoofd aan stoot, Want, ja... Anders gaat hij al in plannen bedenken. En ja, wat moet het dan zijn? Dus hij oppert een paar dingen. Over. Gaan we de koopzondag afschaffen? Dat draagt ook bij aan CO2-uitstoot beperkt. Auto's Zondag? Of gaan we versneld kerncentrales bouwen? Wat? Koopzondag afschaffen schijnt dat echt te helpen met CO2-uitstoot? Wat is dat een Rarigheid. Nou ja, dat zijn zomaar ideetjes. Of een autoloze Zondag? Nou, waarom niet? Nou ja, ik begin ieder geval met korte douchen. En uh, toch wat vaker op de fiets nog. Ik kan het net even vaker op de fiets. En de vaker voor twee dagen koken. Dat scheelt ook weer materiaal. Oh ja, dat is een uh, al idee. materiaal. Ja. Huh? Ik weet niet of dat haalbaar is in mijn geval. Ik heb niet zo ja. heel veel afval van eten. Ja, nee, nou, ja, nee, maar je, je koopt iets meer... waardoor je minder afvalverpakkingsmateriaal hebt. Ja, ja dus goed dus ik, voor twee dagen. Ik hoorde laatst wel weer zeg maar, op het nieuws. Dat vond ik wel weer geruststellend. Het basisidee dat we Nederlandse burgers... en ik leen Nederlandse burgers... moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering... en dat dat het, het beste kan door de broeikasgassen... zo snel mogelijk te terugdringen, te dat staat. Maar voor Nederland 21 of 25 procent precies in 2020... maakt op zich niet zo heel veel uit. Nou, kijk. Oh, ja. oh, dat is een nou ja, Ik heb ook wel als uh, idee: ja. als mensen die uh, alleen zijn in een straat hè, met je buur, je weet bijvoorbeeld dat je buren alleen wonen ja. en je hebt zelf ook een paar avonden in de week alleen. Dat dus je zegt: van Nou, uh, de, die dag eet je samen. Oh, Dan ja. heb je ook minder verpakkingsmateriaal. Dat scheelt allemaal weer. En het uh, ja. is ook gezellig. Dus Eenzame ouderen worden daardoor misschien uh, ja. een beetje uit hun isolement gehaald. Ik ja. denk: van, Nou, waarom ook niet? Dat zal, uh, eten moet je toch? Misschien en dan er... uh, kan je zo uh, uh, om de week aanschuiven bij iemand. En de andere week schuift hij iemand aan bij jou. Is er geen app voor? Ja, van wie eet er mee of zo. Ja, nou, moeten we die er mee? gaan ontwikkelen? Ja. en dan, in de uh, buurt. Per straat. Niet uh, per, per, per dorp, maar per straat. Het moet echt lekker overzichtelijk zijn. Een buurtappje. Uh, ja. ja. En dat dus, je dat uh, uh, begint van de middag. Dat je dat rond, uh, wie eet er mee? En wie haalt wat? Uh, nou, doe jij maar even. Ik kom bij jou wel eten. Ja, Anders maar ik denk wel dat het is wel eerlijk is als je om de beurt koopt. Ja, dat, dat lijkt is lijkt me een goed idee. Wel heel leuk. Nou goed, Toepak leest op de enkele platen nog voor tien uur. Een van die leuke platen is. Een oudje uit de doos! Ja, deze ken je nog wel. Hoxley Workman. En Kissing Girls. Ik resist, for there's no point in it. Why lovers feel shame? What Well, I never know. wel in overleg, hè? Ja. Ik kan het uitleggen. Nee, deze actie die hij wil ondernemen, eh, heeft hij in overleg gedaan. Dat was het, Marcus? Nou, laat maar, Marcus. Het programma is het einde, dus je kan gewoon thuis blijven. Ja. Dat is niet zo handig. Ja. Yo, hey! Yo, hey! Yo, ho! Yo, okay. fucking no. hell! Wat bizar! Ja, woorden schieten tekort. Goed vertel. Ja. <truhingslacht> Ik heb trouwens uh, bij jou in de buurt, ja? in Bergen, ah, dat is wel bij jou in de buurt... heeft de politie donderdag in een woning in, in Bergen... Nou, dat had ik al gezegd, ja, een volde... hele kwekerij ja, aangetroffen. In een geheime ruimte achter een groot schilderij. En er, er waren al meldingen geweest uh, dat er mogelijk een kwekerij zou zijn. Ja? Maar ze zagen nu met die uh, sneeuw dat er geen sneeuw lag op de rechterzijde van het dak van het oh, huis. Oh ja, dan is het duidelijk. Daarnaast leverde een warmte meting, een verschil op. En dit kan wijzen op aanwezigheid van warmtelampen en zo. Ja. Die in die kwekerijen worden gebruikt. Ja, dat is aan de Dus taal. dat was niet zo slim. Ja, precies. Ja. Nou, dan heb je een hele ratte over de vloer, hoor. Ben je dan en de blij? De politie bellen, bellen. En we, uiteindelijk nou, werd, ja. werd het hier binnengelaten. Ik denk ja. hadden ze niet zo'n koevoetje bij, of zo'n uh, zo ding om in te bengen, weet je wel. Maar op de bovenverdieping werd goed gezocht. aan muur gevoeld, maar het leverde niks op. Tot de agent zag dat de grootschilderij vreemd hing. Hij besloot eraan te voelen. Oh. En daarop werd een geheime ruimte met in totaal 142 hennepplanten aangetroffen. De man is opgepakt en meegenomen voor verhoor. In Bergen, in Bergen zijn ja, alleen gaan. maar echte mensen op stand. We dat dan daar een wietplantage hebben. Ja, maar het is waarschijnlijk medicinaal. Medici <laughs> medicinaal, Ik had last van, ja, zo twee plantjes, drie plantjes, vier plantjes en dat het dat je een lekker zit je, je nek, dus er gewoon in. Nou, goed. Ja. Nou gaan we dan toch lopen? Ja, want het weekend gaat beginnen en ik zou zeggen, we spreken elkaar we volgende week. Hoi. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.